5 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Minister Kamp wil nog deeltijd-WW nog niet invoeren. 450 schadeclaims bij KPN na internet -hack. En Alfa Cabo stelt provincies ultimatum in CAO-onderhandelingen.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 De Franse politicus Jean-Marie Le Pen is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete. Hij heeft volgens de rechter de Duitse bezetting van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog gebagataliseerd. De extreemrechtse politicus had de bezetting niet bijzonder onmenselijk genoemd. Er waren wel excessen, zei hij, de oprichter van het Front National in een Frans blad. Maar wat wil je in een land van 550.000 vierkante kilometer? Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 70.000 Franse Joden afgevoerd naar de vernietigingskampen. Frankrijk kent bijzonder strenge wetten die het verbieden de holocaust te ontkennen. Le Pen kreeg een boete van 10.000 euro en een voorwaardelijke straf van drie maanden. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. In Nederland is de concentratie stikstof tussen 2004 en 2010 met maximaal een kwart afgenomen. In Europa zijn er plaatsen waar deze concentraties tot de helft zijn gedaald, blijkt uit onderzoek van het KNMI.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 Bij een verkeersongeluk ten noorden van Jeruzalem zijn tenminste zeven Palestijnse schoolkinderen omgekomen. De leerlingen waren tussen de vier en zes jaar oud. Bij het ongeluk kwam ook een leraar om. Er zijn zeker dertig mensen gewond geraakt. Een vrachtwagen botste in slecht weer op een bus waarin de leerlingen zaten. Vlaggen op de westelijke Jordaanoever hangen half stok. En de Palestijnse president Abbas heeft drie dagen van rouw afgekondigd. Ook de Israëlische premier Netanyahu heeft zijn medeleven betuigd. Avacabo FNV heeft een ultimatum gesteld aan de provincies. De vakbond vindt dat de provincies te weinig bieden in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De bond wil dat de provincies voor 2 maart met een nieuw bod komen. Abfacabo eist een loonsverhoging van 1,5 procent, maar de provincies bieden 0,69 Verder wil de ambtenarenbond dat er minder externe medewerkers worden ingehuurd bij de provincies. Het weer dan nog, vanavond en vannacht bewolkt en wat regen. Morgen zwaar bewolkt en soms wat motregen... met een temperatuur van een graad of acht. Ook zaterdag nog aan de zachte kant, met op sommige plaatsen 10 graden. Zondag een stuk frisser en een enkele winterse bui. ANWB, verkeersinformatie. Met 120 kilometer file is het een vrij normale avondspits. Er is dus wel extra druk op de A2 naar Amsterdam. Daar staat dus tussen gein zuid en Maassen 9 kilometer na een ongeluk... Er is wel goed nieuws, want alle rijstoken zijn inmiddels open. Op de andere rijband van Utrecht naar Den Bos, daar is het misgegaan bij Deil. Daar is de rechterrijstok ook dicht en er staat inmiddels 5 kilometer file. De A9 richting Alkmaar, daar is de wijkentunnel afgesloten door een ongeluk. Er staat inmiddels 2 kilometer. Alternatief is omrijden via de Velzertunnel over de A22. En op de A50 Arnhem naar Os, daar staat bij Heteren 4 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht.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 NOS Radio 1 journaal Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. 7 over 5. Goedemiddag. De onderhandelingen moeten nog beginnen. Maar regeringspartij CDA en gedoogpartner PVV nemen alvast een voorschot op de moeizame momenten. Irritaties bij Wilders over wat en hoe er moet worden bezuinigd. Geen regie. Geen visie en geen sturing. Het ministerie van Verkeer krijgt er flink van langs... in een onderzoeksrapport over het spoor. Dat rapport is opgesteld door een commissie uit de Tweede Kamer... Die constateert dat er jaarlijks miljarden naar het spoor gaan... maar dat het niet helemaal duidelijk is waar dat geld precies aan wordt uitgegeven. PvdA-Kamerlid Atje Kuiken is voorzitter van die commissie. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is uh, niet niks. Hè. Er werd al eerder gesproken over 1,4 miljard euro... dat op de plank lag en uiteindelijk niet naar het spoor ging. Waar, waar komt het door dat u dat niet heeft kunnen vaststellen... waar het aan uit is gegeven? En wat we zien is dat er uh, in de afgelopen jaren honderden miljoenen van onderhoud... bijvoorbeeld naar Wegen, maar ook de tekorten bij de HSL zijn uh, verschoven. En wij kunnen gewoon simpelweg niet controleren of dat uiteindelijk ook weer teruggaat naar het onderhoud, uh, omdat uh, dat we dat niet uh, inzichtelijk krijgen in de Kamer. Want dat is wat de minister zegt, hè? Die zegt, ja, er wordt wel wat met potjes geschoven... Uh, maar geld dat voor het spoor bedoeld is, dat komt ook wel weer bij het spoor terecht. Uh, maar dat blijkt niet uit de boeken van het ministerie. Nee, en we hebben daar ook voor geen enkele garantie. Nee. En dat betekent dus dat wij als Kamer onze controlerende taak uh, niet waar kunnen maken. En, en houden ze het niet bij of willen ze die informatie niet geven? We hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan. Het was zeer moeizaam, zowel voor de Algemene Rekenkamer... als ook voor onszelf, om die informatie boven tafel te halen. Ik kan niet duiden of het gaat om onwil of onkunde... maar het is in ieder geval twee keer fout. En, en welke conclusie moet de Kamer daaruit trekken? Want dan, dan word je dus niet goed geïnformeerd door de minister. Nee, de Kamer moet controleren. De minister informeert nu niet juist. Wij hebben die conclusie op papier geschreven. En de Tweede Kamer moet nu kijken wat ze daarmee gaat doen. Ja, en wat zou uw aanbeveling zijn? Nou ja, we hebben in ieder geval de aanbeveling gedaan om ervoor te zorgen... dat er nu veel beter, uh, zowel bij verschuivingen vanaf 5 miljoen... wordt aangegeven waar dat nu precies naartoe gaat... Oormerk ook het geld dat bedoeld is voor het spoor, dat je dat niet zomaar naar wegen uitgeeft. En maak ook inzichtelijk, ook over langere jaren, 10, 20 jaar, waar het geld nu precies naartoe gaat. Ja, en, en u trekt daaruit de conclusie hè, hoe het nu gaat dat het spoor niet goed wordt onderhouden. Er is te weinig geld beschikbaar voor het onderhoud. Er worden ook tweedehands spullen uh, steeds meer aangeschaft, las ik. Is dat dan ook wat wij hebben gemerkt in deze winter? Hebben we dat resultaat daarvan gezien? Ja, we, we, wat we gemerkt hebben is dat er risico's zijn dat het, de dat het onderhoud nu niet goed is... en dat dat de veiligheid in geding kan brengen. Uh, maar dat winterspoor was natuurlijk wel wat meer aan de hand. want Het ging ook over dat de samenwerking tussen de minister ProRail en Essen niet goed ging. Uh, dus ik denk dat het een combinatie van factoren is... waar wij ons rapport ook aanbevelingen over hebben gedaan... Uh, blijf investeren in het onderhoud, zorg voor meer samenhang... Uh, en zorg ook dat je zelf meer kennis in huis hebt als het gaat over het onderhoud... zodat je niet afhankelijk bent van uh, bijvoorbeeld aannemers. Ja, aannemers die dus uh, tweedehand spullen... Aanschaffen, terwijl er een heleboel geld is bij het ministerie... waar ze wel nieuwe spullen van kunnen kopen. Wat we zien is dat er nu alleen maar op prijs wordt gestuurd... en heel erg op korte termijn en niet op kwaliteit en uh, langer termijn... zodat het spoor veiliger, betrouwbaarder en sneller uh, wordt. En daar gaat het uh, wat ons betreft de mis signalen kregen we ook van aannemers zelf. Nou, als we nu ook even naar de rol van die minister kijken... die dus de Kamer niet uh, goed informeert. Uw commissie schrijft ook dat de minister... geen incidentenminister moet zijn. Toen dacht ik, goh, CDA, VVD... Die die zitten ook in uw commissie. Eigenlijk raken die nu de eigen minister af. We zijn als uh, commissie inderdaad uh, unaniem. Uh, en wat we gezien hebben is dat de minister nu te veel op korte termijn stuurt. Ook grote investeringen doet om het spoor beter te maken. Maar die op lange termijn eigenlijk alleen maar meer geld kost En het spoor niet sneller uh, dan wel betrouwbaarder maken. Hoezo? W wat dan? Nou, een concreet uh, voorbeeld. Laat ik even de lijn noemen. Dat is een lijn bedoeld om sneller van Noord naar Zuid-Nederland te rijden. Heeft 1 miljard gekost. Maar omdat er uh, nog niet duidelijk is hoe we in de toekomst de treinbeveiliging gaan regelen... heeft de NS uh, geweigerd om te investeren in een trein die ook op dat spoor kan rijden. Met het gevolg uh, dat we in plaats van 200 km per uur nu slechts 140 km per uur kunnen rijden. En dat noem ik korte termijn uh, visie in plaats van kiezen voor de toekomst. Nou, dat zijn dan eigenlijk twee onvoldoendes voor de minister. V Vindt u dat zij weg moet? Wij hebben alleen ons rapport gedaan. Daar staan volgens mij hele heldere conclusies en aanbevelingen in. Dat rapport gaat nu naar de Tweede Kamer... en daar zal het debat over dit rapport gaan plaatsvinden. Ja, en, en is de politiek wel genoeg de baas over het spoor... Uh, wij uh, of de, niet wij, maar de, de Tweede Kamer roept al jaren dat ze vindt dat ze, de, uh, dat ze te weinig kan controleren, dat er, dat er misstanden zijn, maar niet genoeg vat op kunnen krijgen. En dat is precies de reden dat we nu onderzoek hebben gedaan en met als doel juist meer zicht te krijgen en meer onze uh, de controlerende taak uit te kunnen voeren. En kom je dan uiteindelijk niet uh, uit bij het vraagstuk van moeten ProRail en NS niet weer bij elkaar en bij de staat volledig? We hebben in ons rapport een aantal aanbevelingen gedaan dat ook binnen de huidige uh, organisaties beter, strakker gestuurd kan worden door de minister op de concessies die er nu zijn, ook op de prestatieafspraken. Dus vooral gericht op de korte termijn. En of je structuren wil veranderen, kost altijd heel veel tijd. Uh, dat uh, uh, moet ook de Tweede Kamer beslissen. Ja, maar het is wel goed als daar onderzoek naar gedaan wordt. Ja, dat is ook een aanbeveling. Dat is ook een aanbeveling die we doen. Maar goed, uh, wij hebben als commissie vooral ook gekeken naar. wat kun je nu al doen binnen de huidige organisatievorm. zodat je niet weer jaren kwijt bent om nu al beslissingen te nemen. zoals de overgang naar een nieuw. Europees beveiligingssysteem wat nodig is... om het spoor voor de reiziger veiliger, veiliger sneller en betrouwbaarder te maken. Ja, als we even kijken tot slot naar de reacties. Uh, vandaag reageert reageert op uw rapport met dat ze blij zijn. Dat is vastgesteld dat ze internationaal gezien... de toets der kritiek doorstaan. Ook al kunnen dingen altijd beter. Is het inderdaad niet allemaal kommer en kwel bij het Nederlandse spoor? Want we worden natuurlijk wel heel somber als we u zo horen. Internationaal uh, heeft uh, uh, het Nederlandse spoor hoge verkeersprestaties... En ook qua veiligheid doen we het nu nog goed. Maar vooral de lage onderhoudsbudgetten... Uh, en ook het feit dat we eigenlijk onvoldoende zicht hebben... van hoe, uh, op, uh, hoe zit het nu met verstoringen... maakt wel dat wij ons zorgen maken over de kwaliteit. Dus ik denk dat het niet rechtvaardig is dat ProRail alleen maar blij is... maar dat ze zich vooral de kritiek aan zou moeten trekken. Mevrouw Kuiken, er uh, komt nog een debat. Er zal nog veel over te doen zijn de komende tijd. Dank u wel, Adje Kuiken, PvdA-Kamerlid... en voorzitter van de onderzoekscommissie naar het spoor. Graag gedaan. We blijven in Den Haag. Geert Wilders is geïrriteerd. Dat komt door uitspraken van het CDA over de komende bezuinigingen... CDA-ministers Verhagen en de Jager benadrukken de laatste dagen dat er niet alleen moet worden bezuinigd, maar dat er ook moet worden hervormd. In Den Haag, politiek verslaggever Hans Andringa Hans, in maart pas, of hoewel, dat is over een paar weken, gaan de partijen om tafel zitten om te praten over die extra bezuinigingen. Nu al grote irritaties, dat belooft weinig goed. Dat belooft weinig goed. Vooral ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de laatste cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse economie. We zitten in een recessie, dat betekent ook minder inkomsten voor de overheid. Het tekort wordt waarschijnlijk een paar procentpunten... of een paar tiende van procenten groter dan al werd verwacht. Dus het is duidelijk dat makkelijke bezuinigingen niet meer te vinden zijn. Dus de kans dat je door alleen maar minder geld uit te geven... ook echt uh, uh, die uitgaven van de overheid naar beneden kunnen krijgen. Die is niet zo groot. Je zal ook echt de regels... de structuren van uh, bepaalde regels moeten veranderen. Uh, als je kijkt naar waar het meeste geld van de overheid naartoe gaat... dan is dat de sociale zekerheid, de zorg, de woningmarkt. Uh, dat zijn terreinen waarvan Geert Wilders denkt... dat uh, zijn kiezers uh, veel last gaan krijgen als je daar veel in gaat veranderen. Vandaar dus dat zijn humeur na alle CDA-nadruk op die hervormingen... er niet beter op is geworden. Nee, ik begin me ook een beetje te irriteren aan het CDA, moet ik u eerlijk zeggen. Vorige week de heer Verhagen in een ochtendkrant. Gisteren de heer Van Hagen met een of andere speech. Vanmorgen de heer De Jager in het financieel Dagblad drie keer het CDA. En wat doen ze? Ze benadrukken dat er vooral hervormd moet worden. Maar wat ons betreft is een eenzijdige focus op hervormingen fout. En zullen we in ieder geval wat ons betreft geen hervorming steunen, 0,0... als niet eerst fors wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp. Ik kan aan mijn kiezers, anderhalf miljoen mensen, niet uitleggen... dat we andere dingen gaan doen als we niet fors bezuinigen... eerst op ontwikkelingshulp. Nou Hans, dan zijn we weer op bekend terrein, want de PVV roept al langer... Hè, dat er flink bezuinigd kan worden op ontwikkelingshulp. Ja, dat valt bij de PVV in de categorie geld over de balk eh, smijten... dan wel geldverspilling. Maar het CDA heeft er dus wel met behoorlijk succes... al te grote bezuinigingen op die ontwikkelingshulp juist weten tegen te houden. Nou, nu we waarschijnlijk toch wel uh, die extra bezuinigingsronde gaan krijgen... neemt bij alle partijen de druk toe. En nu ligt dus, legt dus uh, Geert Wilders zijn eis op tafel. Ik ga het niet toegeven bij onderhandelingen of wat voor onderwerp dan ook... als het CDA niet bereid is iets aan die ontwikkelingsgelden te doen. En hij voegt daar nog eens uh, fijntjes uh, aan toe dat de tijden voorbij zijn... dat het CDA met 50 of meer zetels overal aan de touwtjes kan trekken... en de politiek kan dicteren. Vicepremier Maxime Verhagen die reageerde vandaag ook weer op die uitlatingen van Wilders. Nou zegt hij al langer dat bij die komende besprekingen die in het katshuis worden gehouden... er geen taboes meer zijn en dat alles kan worden besproken. Als ik zeg dat er geen taboes zijn, dan is dat er geen veto's liggen voordat je de onderhandelingen ingaat... en dat je gaat kijken hoe je elkaar kunt vinden, juist om de uitdagingen waar we voor staan... om die op een goede wijze aan te kunnen. Voelt u ook wel de druk, want het is een groot budget van ontwikkelingssamenwerking? Oh, de druk? Nee, ik, ik voel geen druk. Want op het moment dat je uh, onderhandelingen ingaat... dan weet je dat uh, het van alle kanten geven en nemen is. Uh, er is een bereidheid bij alle drie om uh, eruit te komen. Uh, dus uh, daar gaan we ons voor inzetten. Ik ga de discussie in maart in het katshuis voeren... en dan zult u de uitkomst vanzelf horen. Ja, iedereen gaat de discussie open in. Toch zei Wilders no way over uh, veranderingen bij de hypotheekrenteaftrek. Maar als alles bespreekbaar is, Hans, hoe zwaar moeten we dan tillen aan dat no way? Nou, dat het uh, voor Wilders en trouwens ook voor andere partijen wel een belangrijk punt is. Maar het ligt niet voor de hand dat dat helemaal buitenschot uh, gaat blijven. Uh, de druk om ook daar veranderingen door te voeren, die is wel groot. Al zullen ze heel geleidelijk zijn. Want, uh, nou ja, kijk maar, de arbeidsmarkt is op dit moment heel erg uh, slecht. Maar hier geeft de overheid jaarlijks zo'n 13 miljard euro aan uit aan de hypotheekrenteaftrek. Dus uh, ja, je kan denken aan al eerder genoemde maatregelen als het aantrekkelijker maken van versnelde aflossing. Deze week meldde de Rabobank nog dat veel mensen dat inderdaad ook al doen. En dat scheelt dus het Rijk op termijn flink wat geld... als die trend wordt versterkt. hans Graaf vanuit Den Haag, dank je. Het sneeuwt in Oostenrijk en het sneeuwt behoorlijk daar. Sommige Nederlanders zitten vast in hun skidorp. John Zahoka, bij de AWB verkeer op de Nederlandse wegen. Ja, met opvallend lange files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Vianen knoop het oude rij nog een 10 kilometer. Dat komt al een eerder ongeluk bij Maarsen, niets verderop. Maar daar zijn de rijstoken weer vrij. Op de andere rijbaan van Utrecht naar Den Bosch nog 5 kilometer bij door Een ongeluk. Ook daar zijn inmiddels alle rijstoken weer vrij. En de A9 richting Alkmaar, daar staat voor de wijkentunnel 7 kilometer door een ongeluk. De tunnel is even dicht, Alle rijstokers zijn juist en zojuist weer vrijgegeven. Toch kun je het beste bij knopend Velsen omrijden via de Velze-tunnel over de A22. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Vorige maand zijn er 20.000 werklozen bijgekomen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekendgemaakt. En dat betekent dat er in totaal in Nederland nu zo'n 475.000 werklozen zijn. Eén van hen is Nanette Kremers. Ze woont in Almere en Jeroen Schutheiser zocht haar op. Nanette Kremers... U zet thee. Daar ik heeft u nou thee. de hele dag de ja, tijd voor. ik doe niet anders dan thee zetten. Nou, was dat maar waar, nee. Want u heeft geen werk. Wat doet dat met iemand? Nou, dat doet heel veel. Dat kan ik u wel vertellen. U zei net toen ik binnenkwam, anders word je gek. Wat bedoelde u daarmee? Daar bedoelde ik mij van dat als ik iedere dag uh, het nieuws ga lezen... en ga horen wie er allemaal weer ontslagen worden... hoeveel mensen er op straat staan, hoeveel mensen hun huis niet kwijt kunnen. Als, als ik dat zou volgen, dan sta ik er toch niet zo gezond voor uw neus... als uh, dat ik er nu bij sta. Vooral in het hoofd ook gebeurt er wat. Oh, absoluut. Kijk, op het moment dat je ook zonder werk komt te zitten... en bij mij was het een reorganisatieontslag... nou, dat voelt toch iets prettiger dan wanneer je eruit moet... omdat je niet goed hebt gefunctioneerd... Uh, maar ik had zo hard gewerkt en uh, ik kon toch ook niet ontkennen dat ik een burn-out had. Nou, die twee factoren en uh, twee kinderen in mijn eentje, twee pubers. Sinds wanneer zit u zonder werk? 2008 uh, ging het reorganisatieontslag door. Ik moest het zelf voorbereiden met een aantal andere collega's. Maar dat ik de afgelopen paar jaar wel echt genomen heb om bij te tanken en om in mijn gezin te investeren... En, en ook een, een soort van retrait te houden van uh, wat ga ik nu doen en waar ga ik me op focussen. Dus nu bent u weer fris in het hoofd? en klaar om ja. weer die arbeidsmarkt op te komen? Ja, echt op het moment dat de banen nog voor het opraap lagen... toen zat ik toch wel ziek thuis. Je moet, als je niet lekker bent in je hoofd... moet je niet gaan solliciteren, want dat ruikt iedere werkgever. Dus dat was een verloren zaak. En toen ik weer zo richting die markt wilde... toen zag ik iedereen om me heen uh, omvallen. Want hoeveel moeite doet u nou om weer aan de bak te komen? Ik zie het tegenwoordig als een baan. Ten eerste heb je je uitkering te bestieren. Rondkomen. Dus eh, je volkskant opzeggen en gewoon de fijne dingen van het leven... die zijn even klaar. Wat ik het lastigste heb gevonden is... dat ik mijn kinderen toch niet kon geven wat ik gewoon graag wilde. En dat ik dan echt toch wel met mijn handje op ergens... Eh, van een of andere fonds kan vragen... of zij eh, de hockey willen doorbetalen... wat die kinderen al acht jaar doen. En ik heb het een tijd ook verzwegen. En totdat ik dacht van ja, maar nu leid ik een soort van second life... Uh, ze zien dat de koelkast uh, niet altijd gevuld is. Ze zien mij altijd niet even vrolijk. Dus. Maar ja, u moet werk hebben. En wat zoekt u? Nou, de rode draad door mijn uh, werkend leven is altijd communicatie, training en coaching. Hè? 15, 20 jaar heeft u gewerkt, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Maar weet u, uh, ik ben natuurlijk ouder geworden, want ik ben een 45-plusser. Nou, uh, werkgevers zeggen, die hebben we hard nodig. Ja, dat zou je denken, hè. Maar wat ik er ook uit heb gestuurd, uh, daar komt niet altijd zoveel reactie op. Wat is nou de oplossing? Niet meer wekelijks brieven schrijven aan bedrijven die je helemaal niet kent. En die jou niet kennen. Nou, ik denk dat je dat daar niet alleen meer van uit moet gaan. Dat dat de, de, de oude manier was. Maar wat je moet doen... is zorgen dat je je aansluit bij een groep mensen... die werkzoekende zijn, in welke vorm dan ook. Want daar worden de trainingen, de workshops gegeven. Daar krijg je weer het gevoel... Nou, dat je, dat je met alle kennis van de afgelopen jaren... Uh, een weer een opfriscursus krijgt en weer die markt in kan gaan. En hoe beroerd hij er ook voor is. Ik, echt, hoe, ik liep met mijn dochter te wandelen van de week. En in, in een winkelier zijn nog niet aan het werk... En mijn dochter keek zo naar hem. Maar dit is wat mensen veel zeggen. Zo van: Nou, als je er al zo lang uit bent, dan gaat het nooit meer lukken. Waarop ik zeg: Maar mij lukt het wel. Verwacht niet dat je van het een op het ander moment een baan hebt. Uh, maar zoek het vooral in het netwerk. En in het contact zoeken met, met leeftijdsgenoten. en Met mensen uit de branche. U zit niet in zak en as, hè? Nee, ik zit totaal niet in zak en as. Niet meer? Nee, niet meer. Dat heb ik wel heel erg gezeten. Ja. Ze houdt er vertrouwen in. Nanette, Kremers hoorde u vanuit Almere. Als je gaat skiën, dan wil je natuurlijk wel lekker veel sneeuw. Alleen ligt er nu al heel veel sneeuw in sommige gebieden in Oostenrijk. En daardoor wordt skiën soms onmogelijk. Correspondent Watermeijer, ook die gebieden horen bij jouw correspondentschap. Uh, vertel eens even, hoeveel sneeuw is er gevallen? Nou, het heeft in ieder geval al tientallen jaren niet meer zoveel gesneeuwd. Je moet ook bedenken dat het vorige maand, eh, begin van het jaar, ook al veel heeft gesneeuwd. En die zware sneeuw is vooral zo lastig omdat het lawinegevaar dan extreem groot is geworden. Daardoor is het meest westelijke deel van Oostenrijk, de, Oost de deelstaat Vorarlberg, nu afgesneden van de rest van het land. Het lawinegevaar is daar zo groot dat de trein vanuit Tirol naar Vorarlberg eh, niet meer rijdt... dat de wegen daar zijn gesloten. Dus je kan het gebied nu alleen nog maar vanaf de andere kant vanuit het westen... dus vanaf Zwitserland bereiken. En binnen dat gebied zijn ook inderdaad dorpen en sommige losse hotels geïsoleerd geraakt, onder andere het dorp waar de Nederlandse koninklijke familie... op wintersport is, in leg. Leg, inderdaad. Ja. Hey, ik denk februari, de Alpen, dan hoort dit weer toch wel bij deze regen. Maar is dit echt uitzonderlijk wat er gebeurd is? Ja, dat dorpen onbereikbaar zijn, zoals Leg, dat gebeurt daar wel vaker. Ook in Leg zelf bijvoorbeeld. Er zijn twee wegen door het dal om uit te komen. De ene is winters altijd dicht vanwege lawinegevaar. Dus dat geeft die plaats ook al iets exclusiefs... dat je er maar vanaf één kant bij kan. Ja, die andere weg is nu ook tijdelijk gesloten, een paar dagen. Dat gebeurt inderdaad wel vaker. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat het daar zo lekker rustig is... onder andere voor uh, hoge gasten. Maar nog wel eens die lawinewaarschuwingen die zijn erg acuut allemaal. Ook in andere delen van Oostenrijk is het gevaarlijk. In Stiermarken, bijvoorbeeld in het oosten van Oostenrijk ook een aantal plaatsen afgesloten van de buitenwereld. En bijvoorbeeld in Iskul, bekend skioord in Tirol... daar is een Zweedse toerist eh, tijdens het skiën gisteren op de piste... door een lawine bedolven. Hij heeft het niet overleefd. Dat hadden ze daar ook nog nooit meegemaakt, zeiden ze. Wouter, dankjewel. Wij gaan naar voor Arrelberg, want daar zit Jippetinga, die zit daar vast op dit moment. Goedemiddag. Goedemiddag. Zit u bij Leg in de buurt? Ja, ik zit in het plaatje Stuben am Outberg. Dat ligt tussen Leg en Sint Anton in. Ja, en, uh, en daar kunt u niet in of uit? Nee, nee, nee, beide wegen die zijn uh, door uh, lawines helemaal afgesloten. En uh, ja, er staat nu gewoon uh, een bord dat je er niet uit mag. Je mag nee. ook niet voorbij lopen, dan word je teruggestuurd. En kunt u het hotel nog wel uit? Nou, ik, ik werd vanochtend wakker en ik deed dus uh, gedijnhopen. Nou, het was gewoon compleet wit, Het hele balkon was vol met sneeuw. En we hebben een hele aardige grasvouw hier, dus we hebben we maar de hele ochtend geholpen om even het sneeuw weg te scheppen. Oh ja, en, en dan kan je wel lopen in het dorp. <lacht> Zo erg ja, ja. is het niet. Nee, ze hebben één, één machine die heeft van al een klein beetje weggeschept uh, en dan kan je wel nog wel uh, rondlopen Je moet wel even goede laars aan hebben. Alleen, ze zijn nu alle daken aan het uh, schoonvegen. er liggen ook uh, metersnel op. Ja, dan moet je wel oppassen dat er niks op je Precies, wow. precies. Lopen wel, eh, uh, niet? Nee, dus die één lift die het skigebied uitgaat, die moet je altijd pakken als je wil gaan skiën, want dan kan je bijvoorbeeld ook naar een busverbinding toe. Alleen uh, als je terug wilt skiën, dan moet je door een, een pas heen, Ja, daar kan zomaar lawine komen. Dus je mag hier niet uh, met de lift op uit, dat ja. durven ze niet aan. Ja, Dus wat doe je dan de hele dag? Mensen erger je niet in totaal? Ja, nou we hebben eerst uh, andere gasten mee geholpen. Gelukkig zat onze auto in de tiergarage. We hebben andere gasten geholpen om uit te scheppen, want die, die hele oude zag je niet meer. En nou, net hebben we even spelletjes kaarten gedaan. En, uh, en toen wilden we wat eten, maar toen moesten we de kok wakker maken. Want dan hadden we eigenlijk niet op voorbereid. <lacht> Die lag lekker te slapen. Zeg. En hoe ja. is de sfeer in het dorp? Want het is natuurlijk wel iets heel speciaals als, als zoiets ja. gebeurt. Nou, het is wel heel gemoedelijk. Hè? Want iedereen zit zeg maar hetzelfde schuitje. Dus ja. Uh, ja, als het één dag duurt, dan is het goed. Maar ja, het is maar afwachten hoe lang hij je aan vat zit. Want dit weekend weer naar huis, neem ik aan. Was de bedoeling. Ja, klopt. Ik hoop wel dat ik zonder naar huis kan, ja. En zijn er voorspellingen over gedaan of de weg dan weer vrij is? Ja, ze hadden gezegd dat vanmiddag uh, zou stoppen met sneeuw, maar het sneeuwt nog steeds. Het is dus nu twee dagen achter elkaar door. En uh, ja, ze, hier in Oostenrijk kunnen ze wel heel snel de weg vrijmaken. Alleen ze moeten eerst, dat zei de, de hier, ze moeten eerst met een helikopter ze dynamiet uh, afschieten, dat, dat de lawines zeg maar, ja. geforceerd worden zodat we dan wel er doorheen kunnen. Dan ja, want dat is, het, het dat is waar onze correspondent Wouter Meijer het over had. Hè? Dat lawinegevaar. Zijn jullie daarvan bewust? Kun je daarop voorbereiden als je in zo'n situatie zit? Meneer Tinga, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Wat? Uh, ja, voorbereiden. Uh, op, op, voor de lawine, ja. Nou, nee, ik blijf zijn jullie daarmee bezig de, met die mogelijkheid? Ik blijf in ieder geval op de, op de geprepareerde pistes skiën. Want of pizza is sowieso heel gevaarlijk. En uh, ze zijn hier wel voorzichtig, hoor. Er gaan pas liften open als er geen uh, lemminder is. Nou, hopelijk morgen is het gestopt met sneeuwen. Er doet die ene lift het weer en kunt u toch nog een klein beetje skiën... en daarna weer uh, ja. rustig met de sneeuwkettingen om veilig weer naar huis. Precies, dankjewel. Geniet er ja, nog even van, dat. want het is natuurlijk een prachtig witte wereld. Jippetinga vanuit Voor Arlberg in Stuben tussen Sint Anton en Leg voor de Kenners.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 Radio 1, het NOS-journaal. KPN heeft sinds maandag 450 meldingen ontvangen van mensen... die zeggen financiële schade te hebben geleden... door het afsluiten van hun e-mail. De heeft bestuursvoorzitter Blok tegen de NOS gezegd. Het telecombedrijf besloot vorig weekend... om 2 miljoen e-mailaccounts te blokkeren... omdat er gegevens van ruim 500 KPN-klanten op internet zouden staan.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 PvdA-kamerlid Timmermans zegt dat er geen meningsverschil is tussen hem en partijleider Cohen. Hij reageert op commotie na een interview in trouw vandaag met Cohen en partijvoorzitter Spekman. Waarin ze zeggen dat er overeenkomsten zijn tussen PvdA en SP. En in een e-mail zegt Timmermans dat hij zich niet thuis voelt bij die uitspraken. Kamerlid zegt dat hij wel vaker discussies in de fractie aanzwengelt via e-mails. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Willemijn Hoeberg. Ja, koud is het niet met op dit moment nog zo'n 5 tot 7 graden. Maar bewolkt is het wel en dan vooral in het zuiden van Nederland. In het noorden en midden zijn de wolken soms wat dunner en schijnt ook af en toe nog de zon. En het is nu nog meest droog, maar vanuit het noorden gaat het de komende uren regenen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 4 en er waait een matige aan zeevrij krachtige westelijke wind. En morgen trekt de regen langzaam naar het zuiden weg. De dag verloopt op de meeste plaatsen opnieuw bewolkt, waarbij u in het noorden van het land wel de meeste kans op wat zon maakt. Het is zacht voor de tijd van het jaar met zo'n 8 graden. En ook de zaterdag gaat grijs, grauw en regenachtig verlopen met gemiddelde een graad of 9. Daarnaast slaat het weer om, de temperatuur daalt een aantal graden. We krijgen een paar nachten met nat nachtvorst en op zondag kunt u ook een paar winterse buien verwachten. ANWW, verkeersinformatie. Hier staan 47 files, bij elkaar opgeteld bijna 200 kilometer. Dat is een vrij normale avondspits. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht wel veel vertraging. Tussen Vianen knop het Ouderlijn 10 kilometer. Iets verderop is bij Maas een ongeluk gebeurd. Maar daar zijn al inmiddels de rijstroken weer vrijgegeven. En op de A9 richting Alkmaar staat voorknop het vuil 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk bij de wijkertunnel. Ook daar zijn inmiddels alle rijstokken weer open.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 Precies vier minuten over half zes. We spraken net uh, vlak voor half zes in ons Radio 1 journaal... met iemand in het ingesneeuwde skidorp in Voorarrelberg. Hij heeft ook foto's en een filmpje opgestuurd naar ons... van de sneeuwhopen daar. En die zijn te zien op nos.nl. Het Europees Parlement wil dat premier Rutte persoonlijk uitleg komt geven over het veelbesproken meldpunt van de PVV. Hier kunnen mensen klachten kwijt over Midden- en Oost-Europeanen. Dat Rutte moet komen gebeurt op verzoek van de EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement. En tot die EVP-fractie behoort ook een regeringspartij CDA. En van die partij Europarlementariër Wim van den Kamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het terecht dat premier Rutte gevraagd wordt om uh, zich bij het Europees Parlement te komen verantwoorden? antwoord daarop is volmondig ja. Uh, er is met name bij mijn uh, Midden- en Oost-Europese collega's... en dat zijn er in ieder geval in onze fractie een heleboel... een, uh, een grote irritatie over de PVV-website... die men als uh, bijzonder beledigend uh, ervaart. En hoe staat u daar zelf in? Uh, ik ben het daarmee eens. Uh, kijk, ik zal de eerste zijn om te zeggen... Dat er misstanden zijn met Poolse werknemers in Nederland. We kennen allemaal het drankgebruik, illegale bewoning, misschien zelfs wel uitkeringsfraude. Wethouders van grote steden hebben daar ook al hun zorgen over geuit. Maar we hebben in Nederland een heel fatsoenlijk systeem van politie en openbaar ministerie die die misstanden aan de kaak moet stellen. Dus wat zegt u over deze website? zeg ik dat deze website onnodig grievend is. Onnodig grievend. Uw um, fractievoorzitter van de EVP, de Europese Volkspartij... waar het CDA toe behoort in het Europees Parlement... die zegt, ik ben verontrust dat mede-Europeanen... op deze manier aangevallen kunnen worden. Het is roekeloos haat en discriminatie aan te moedigen. Daar bent u het mee eens? Ja. En dan zegt... vraagt hij ook... We vragen de Nederlandse minister-president Mark Rutte, Rutte om het regeringsstandpunt te komen toelichten... en te verklaren waarom hij tot nu toe zwijgt over dit onderwerp. Ja, kijk, voor het, het, het Europees Parlement is de, de gedoogconstructie in Nederland moeilijk uit te leggen. Hier wordt toch de PVV als onderdeel van de regering beschouwd, of althans van het kabinet... En uh, mijn collega's, met name mijn Poolse collega's... die vragen zich af waarom de premier van Nederland... die goede contacten heeft met de premier van Polen... hier uh, zo weinig over zegt. En u vindt ook dat de premier niet kan wegkomen... met de manier zoals hij tot nu toe heeft gedaan? Nou, ja, kijk, de premier is afgelopen uh, dinsdagmiddag... in het vragenuurtje geweest. Daar heeft hij de prachtige zin uitgesproken... dat hij niet zal reageren op ieder stuk rood vlees wat de PVV hem toewerpt, maar dat hij wel bereid is... om in Europa uit te gaan leggen wat er met die website aan de hand is. Dus hij zal op 13 en... maart naar Straatsburg komen, volgens u? Uh, nou, kijk, de voorzitter van het Europees Parlement... spreekt premier Rutte op 1 maart. En daar zullen beide heren de gang van het debat uh, bespreken. Nadat Schulz, uh, onze voorzitter, dat vandaag al per brief... bij de premier zal, uh, zal introduceren. Maar u vindt hij moet komen op 13 maart? Uh, het zou gepast zijn als uh, premier Rutte al aan premier Orban van Hongarije... en uh, gisteren hadden wij hier uh, premier Monti van uh, Italië... dat de premier van Nederland zou uitleggen... wat er aan de hand is in Nederland met deze website. Het verbaast mij enigszins, meneer uh, Van der Kamp... dat uw collega's in het Europese parlement niet precies weten... hoe de gedoogconstructie in Den Haag in elkaar zit. Ja... Nou ja, ik, uh, ik doe nu al. Uh, wanneer is het kabinet aangetreden? In oktober 2010. Ik probeer dat iedere dag uh, hier uit te leggen. Maar. Uh, ja, dat en... ik niet altijd succesvol dan. Nee, <laughs> maar als u weet dat ik 637 uh, collega's heb. die allemaal in hun eigen land eigen constructies hebben. Uh, men praat hier over minority government of majority government. En hoe die majority government is opgebouwd. Ja, dat is nou weer specifiek Nederland. En uh, ja, dan kan de premier wel zeggen... ik heb over Europa geen afspraken met de PVV. Maar dat wordt hier niet begrepen. Ja. Zal er een meerderheid zijn in het Europese parlement... die uh, premier Rutte, als hij komt op 13 maart in Straatsburg... Uh, hem de les gaat lezen? Ja, u bent nu wel uh, erg uh, uh, ver voor de muziek uit. Uh, ik bedoel, de, de, de manier waarop het debat gevoerd gaat worden... moet nog besproken worden... Uh, of dat debat uitmondt in een resolutie of niet, daar is nu nog niks over te zeggen. Wat u betreft komt die deur. Wat ons betreft uh, wordt duidelijk gemaakt dat uh, vanuit uh, de Europese Volkspartij de website over de Poolse en andere Oost-Europese medewerkers niet kan. Dank u wel, Wim van der Kamp, Europarlementariër van het CDA. Rutte zei vanmiddag dat hij op 1 maart... met de voorzitter van het Europees parlement gaat praten... maar over een debat in het parlement op 13 maart, waar Van der Kamp het over had... daar wil de premier nog niks over zeggen. De toekomst van de Het Wiegepolder is nog steeds onzeker. Het kabinet wil de polder niet onder water zetten... zoals is afgesproken met Vlaanderen. En heeft nu alternatieven bedacht... dat deden ze tijdens de kabinetsformatie. Die alternatieven probeerde staatssecretaris Bleker... vandaag te vergeefs in Brussel te verdedigen... bij de eurocommissaris van Milieu. Die heeft Bleker nu nog een week gegeven... om hem te overtuigen van die alternatieven. En hoe is dat nou gevallen in Zeeuws-Vlaanderen? Karin Alberts ging naar de polder die al zo lang ter discussie staat. De wind heeft hier vrij spel, boven op de dijk. Nou, hier heb je een mooi uitzicht. Aan de ene kant de Schelde en natuurgebied. Dit is het verdronken land van Saftingen, 3500 hectare groot. En dan kijken we de andere kant op en daar liggen de agrarische uh, gronden. En dat is de Hedwigepolder. Hier uh, aan deze kant zie je dus uh, de prachtige hertogin Hedwigpolder, Dat is de officiële naam. In de volksmond is het de Hedwigpolder. En u ziet wat hier aan natuur ook is. Hè? Die bomen, die bossen, die kreekrestanten, rietkragen daarin. Hier heb je dus samen akkerbouw en natuur. En u bent al 16 jaar meneer Baken aan het strijden om dit te behouden. Maar kijken we iets verder, dan zien we daar de contouren van de haven van Antwerpen. En? Een aantal bulldozers. Dat is ja. Belgisch grondgebied. En daar ja. zijn ze vast begonnen. Ik wou het net zeggen, de, tussen deze prachtige Hedwigpolder... en waar ze daar een polder aan het vernielen zijn... er zit nog een grens tussen ook. En dat is hun verantwoording. Want zij denken, het gaat door, we gaan vast beginnen. Nou, wat ze denken, dat weet ik niet. Ze zijn, pardon, ze zijn in ieder geval begonnen om uh, natuur te maken. Het woord alleen al natuur maken, dat doen ze daar. Ze zijn al een paar jaar bezig overigens. En wat ze doen is, ja, in mijn beleving, moet men niet kwalijk nemen, dat is een polderlandschap vernielen. Vandaag een belangrijke dag. Meneer Bleker is in Brussel. Is aan het uh, vertellen waarom hij vindt dat het Wiegepolder niet onder water moet worden gezet. En uh, hij houdt voet bij stuk. Maar tegelijkertijd uh, berichten van de Europese Commissie die zegt... wij vinden het alternatief niet goed genoeg. Er komt niet genoeg natuur terug met de plannen die Bleker heeft. Ja, die onzekerheid die blijft maar duren voor u. Nou, um, het is begonnen met het aantreden van uh, de, deze regering. Die hebben in het regeerakkoord opgenomen... er moet voor de Hedwigpolder een alternatief komen. Hij heeft de steun daarbij gekregen... van de grote meerderheid in de Tweede Kamer. Maar dus niet van, van Brussel tot op heden? Um, daar zijn vervolgens uh, kritische vragen doorgesteld uh, vanuit Brussel. Waarschijnlijk omdat de vogelbescherming ontzettend gelobbyd heeft... richting uh, Europa om uh, vraagtegen te te zetten bij die alternatieven van de staatssecretaris. Maar er wordt goed aan gewerkt. De staatssecretaris weet op al die vragen een antwoord te geven. Dus ik denk dat dat goed voor elkaar komt. Is dat niet hopen tegen beter weten in? Nee, ik denk dat dat toch een logisch gevolg is. Kijk, als je nu Bewinsvoerder bent, staatssecretaris Bleker. En je weet dat je gesteund wordt door de grote meerderheid in de Tweede Kamer. En dat is al jaren zo. En aan de andere kant komen spannende tijden aan in Den Haag... Er gaat opnieuw onderhandeld worden over bezuinigingen. Stel dat nu het kabinet valt, dan staat alles weer op losse schroeven. Nou, de Ook voor de Wiegepolder. De partijen die dus staatssecretaris Bleker steunen... dat is de PVV, de VVD, de SP, de SGP en de CDA... En als je dat optelt in zetels nu, is dat 92 zetels. Nu zijn die Belgen daar bezig met graven. Wat nou als u gelijk krijgt en het hier niet onder water komt te staan? Is dan al het werk wat zij aan het uitvoeren zijn voor niks? Nou mag ik me eerlijk gezegd er niet zoveel zorgen over. Als zij het dom willen doen, dan moeten ze dat maar weten. Zij willen per se uh, ontpolderen, daar zijn ze nu mee bezig. Maar ja, dan loopt het bij u ook onder water als zij de dijk daar gaan doorsteken? Nou, uit een oogpunt van goede nabuurschap... dan zij toch die ons hier niet onder water gaan zetten. Daar is het echt oorlog, denk ik, met Vlaanderen. Dus dan moet er echt een dijk worden gebouwd... tussen het Nederlandse dijk. gedeelte en ja. het Vlaamse gedeelte van de Hedvigerpolder? Dan Pondig. moet er op de grens een nieuwe dijk komen... En het is natuurlijk de vraag, wie gaat die nieuwe deken aanleggen? Die vraag die gooit Ewald Baken op tafel, boer in de Het Karin Alberts sprak met hem. We hebben een heerlijk voetbalavondje voor de boer. Om 7 uur trappen af Ajax en AZ, dus we gaan zo direct even voorbeschouwen. Leidt dat nog tot verkeersproblemen in de radstand, Randstad, John Soka? In ieder geval niet in Amsterdam, maar wel Utrecht. Daar staan behoorlijk lange files op de A2. Den Bosch naar Utrecht, bij Knoop het Ouderijn. nog 10 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels de rijstroken weer vrijgegeven. En vanuit Utrecht op de A27 richting Almere, 15 kilometer langzaam rijden tussen krobert Everingen en Beelthoven. En op de A28 richting Amersfoort, daar staat tussen Afrit den en leusten 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Vier Nederlandse clubs spelen vanavond in de Europa League: FC Twente, PSV, AZ en Ajax. Ajax krijgt Manchester United op bezoek in Amsterdam. Ronald van der Geer, wat verwacht Ajax van deze wedstrijd? Misschien een stuntje? Nou ja, dat is het enige. Men heeft eigenlijk helemaal niks te verliezen, natuurlijk, in, in een in de tegenstander dik en dik favoriet is. Toen dit uit de koker kwam, dacht men in eerste instantie: goh, wat een mooie tegenstander. En daarna moet je aan de realiteit gaan denken. Ja, dan weet je dat de kans dat je dit wint zeer klein is. Uh, je kan nog gokken op het feit dat Manchester United denkt, ja dit toernooi, dat is niks voor ons, daar doen we niet zo heel veel mee. Maar ja, men wil uh, dit toernooi gewoon winnen. Dus uh, komt gewoon met uh, een sterke opstelling aan. Even iemand handgeefheid. hij. En uh, komt gewoon met een sterke opstelling aan. En, uh, Wie moet jij een hand geven? Uh, dat is uh, de oude keeper, Fred Grim. kwam oh, okay. hier uh, langs. Dus die moet ik even een hand geven. En wat zei je over de sterkte van Manchester? Ik zei over de sterkte van Manchester dat uh, men toch uh, inmiddels heeft besloten dat men dit toernooi wel wil winnen. Ja, en dat men uh, opvallend kracht hier naartoe is gekomen. Weliswaar is Eef Raden, niet bij, tof niet en Giks niet. Maar ja, dan blijft er nog een aanzienlijke uh, lijst met sterren over. En die zullen vanavond allemaal achter per zand schrijven. Ronnie speelt bijvoorbeeld gewoon vanavond. Okay. En alles wat, wat je kent bij Manchester United zal uh, vanavond gewoon actief zijn. En blessures bij Ajax, hè? het hele seizoen al. Wat heeft uh, trainer De Boer ervan kunnen maken? Dat is een groot vraag, want uh, we zijn natuurlijk weer, uh, ik bedoel, je wilt toch tegen zijn tegenstander wel wat fysiek hebben en, en wat ervaring. Wat dat betreft is het misschien ook wel jammer dat Eno en Jansen erbij zijn. Daar is al een streep doorgegaan. Eno is dit weekend uh, geblesseerd, Jansen is al wat langer geblesseerd. Ja, dat betekent dat je ook op die plekken weer moet gaan schuiven. Ja, men gaat, uh, gaat proberen om met de opstelling zoals dat tegen NAC gebeurde eigenlijk uh, te voetballen met Aissati. Zo kort voor de verdediging en dan een, een bewegelijke spits. Geen boelikin en op die manier zal het gebeuren. Maar het is allemaal jong en, uh, en onervaren wat er vandaag tegenover Manchester United staat. Goed, We gaan eens dus even uh, naar de arena daarbuiten. Menno Reemeijer is daar. Die is bij het stadion. Uh, er is natuurlijk veel te doen ja. geweest om de veiligheid ja, rondom ja. deze voetbalwedstrijd. Uh, Menno, jij... Uh... Je hebt een hoop gezelligheid om je heen, volgens mij, of niet? Ja, ja. En, en, en het leukste is nog, dan komen ze naar je toe, die mensen. En dan zegt er eentje, uh, weet je waar ik vandaan kom? Nou, Uit Krabbedijken. Dat is in Zeeland. En waar komen jullie vandaan? Uh, Leeuwarden. Leeuwarden. Wat doen jullie daar? Uit Zeeland komen ze hier. Ja, wat doet u hier? Ja, wat doen hier? De, de, de wedstrijd kijken natuurlijk, hè? Ja, maar dat is bijna net zo ver als Manchester, toch? Nee, echt niet. Gewoon een uurtje, twee uurtjes met de trein en we zijn er weer. Ja, hoppata. Ja. En wat doet dat hier? Ja, Krabberdijken. Wij zijn gewoon. Uit Krabberdijken komen ook supporters die gewoon voor Ajax zijn. Ja. En, Hoe we lang ben je dan onderweg? Wij zijn anderhalf uur onderweg geweest. Wat valt dan mee? Het valt wel mee, maar we hebben ook onze bus moeten parkeren. F4. Ja, er komt nog een keer 50 euro. Ja, komt erbij. Geld kost het zeker. Zegt de wedstrijd van vanavond, uh, Leeuwarden? Geen elf stedentocht? Nee. Een beetje ijs meer schoonmaken, dan hadden we dat gehad vandaag, ja, denk ik. Ja, ja Jammer, hè? Maar dan doen we het met een voetbalwedstrijd. Wat verwachten jullie ervan? Ik hoop dat we winnen. Ik hoop dat het 2-0 wordt. Maar ja, dat weet je nooit natuurlijk. Dan zeggen we Ajax en niet Cambuur. Nee, Ajax, ja, natuurlijk. Uh, ik ben ook wel een beetje Cambuur, maar uh, ja, Ajax is gewoon de, de club natuurlijk. Uh, Komen nou. jullie dan iedere grote wedstrijd hierheen naar Amsterdam uh, om Ajax te kijken? Uh, ja, ja, eigenlijk wel, ja. Maar ook wel Cambuur natuurlijk, ja. Ik hoop dat het ook Ajax tegen, de, of Cambuur uh, tegen de andere club is natuurlijk. Maar uh, dit is, uh, ja, dit is gewoon geweldig. Het valt me wel op, het is hier nog een beetje tam. Ik was net in de stad op de Nieuwmarkt en de oudezijds achterbeurval. Daar nee, nee, nee. stonden de supporters te zingen. Hier gebeurt nog weinig. Kambuur. Ja, het is hier nog redelijk rustig. Uh, ik zou niet weten. Heel, heel in de verte hoor ik wat gezang. Maar daar houdt het dan ook mee op, uh, Lucella. Krabbedijken vertegenwoordigt Zeeland. Uh, het andere uiterste, Leeuwarden-Friesland, is er. Uh, de avond kan uh, wat mij betreft niet meer stuk. Nee, en dat is ook een goed teken toch, menno, dat het rustig is. Want uh, eerder deze week hadden we burgemeester van der Laan. En die had het over een kern van honderd supporters... die uh, naar verwachting een hoop rotzooi zouden komen trappen. Maar dat blijft tot nu toe uit. Dat blijft tot nu toe uit, maar uh, uh, hij zal ongetwijfeld gelijk daarmee hebben... met die kern van 100 uh, supporters. Maar ja, er zitten er nog. Hoeveel gaan er in zo'n stadion? 50.000, 55.000 die uh, hier puur komen voor de wedstrijd, de gezelligheid... een broodje eten vooraf. Uh, we hebben het natuurlijk net uh, vanuit uh, de binnenstad uh, bericht over de Ajax-supporters, de United-supporters... die na naar elkaar staan te zingen. Misschien zitten ze daar. Ik weet het niet. Politie is in ieder geval... Uh, ook hier uh, in veel fout aanwezig, hoewel ik moet heel eerlijk zeggen dat de politiemacht die ik in het centrum zag groter was dan wat ik hier bij het stadion zie. Over ruim een uur begint Ajax aan die wedstrijd. Dat geldt ook voor AZ in Alkmaar, daar komt het Belgische Anderlecht op bezoek. Beide clubs, interessante Ze gaan aan de leiding in hun competitie. Jeroen Elshoff, jij gaat je partij bekijken. Uh, een leuk gegeven dat ze aan de leiding gaan, maar wie is de favoriet denk jij? Ja, dat is in principe denk ik toch Anderlecht. Als je kijkt naar de kwaliteit van die spelersgroep, uh, dan is die toch uh, groter dan die van AZ. Normaal gesproken Anderlecht ook een grotere begroting. Anderlecht een grotere historie, ook 30 keer Belgisch kampioen geworden. En uh, AZ is twee keer Nederlands kampioen geworden, dat is ook knap. Overigens heeft Anderlecht niet zo heel veel aan die compositie in uh, België. Want waar wij in Nederland spelen uh, om Europees voetbal playoffs. Moet je in Anderlecht zelfs als je eerste wordt in de reguliere competitie. nog aan het einde gewoon spelen in een play-off om het kampioenschap. Dus heb je uiteindelijk niet zo heel veel aan die eerste plaatsen. Maar ze staan dik bovenaan. En in België is iedereen het erover eens dat Anderlecht er met kop en schouders bovenuit steekt. Europees gezien eigenlijk ook. Want Anderlecht plaatst zich voor. Uh, de groepsfase via Boussa-spoor, dat uh, deed het nog via één gelijkspel en een overwinning. En daarna won Anderlecht alle wedstrijden met 18 goals voor en maar 5 tegen. Ja, dat is een geweldige prestatie. Maar oh. AZ bijvoorbeeld in de groep uh, één keer won en vijf keer speelde Nog niet verloor. Dus belooft wel wat vanavond tussen twee goed voetbal en elftal. En wat doet AZ dan? Moet hij zich dan aanpassen aan het spel van Anderlecht? Nou, er zijn trainers die dat doen. Maar als je Gert-Jan Verbeek een klein beetje kent... dan zal hij zich totaal niet aanpassen aan de tegenstander. Die vaart altijd zijn eigen koers. AZ zal het bekende spel spelen. Zoals dat in de Nederlandse competitie ook gebeurt. De bal proberen te laten rondgaan. Veel druk op de tegenstander zetten. Ja, misschien dat het niet blind naar voren gaat lopen. Dat lijkt me tegen Anderlecht ook niet verstandig. Maar AZ zal proberen veel in balbezit te zijn. En zal zich zeker niet aanpassen aan Anderlecht. Het zal wel rekening houden met de kwaliteiten van Anderlecht. Maar dat is een ander verhaal. Ja, veel... Um... Engelse fans in Amsterdam om Manchester United bij te staan. Ook mensen Krabberdijken en uh, Leeuwarden hoorden we. Maar uh, als je naar Alkmaar kijkt, heb je daar veel Belgische fans gezien? Uh, 850 zijn er. Uh, tenminste, die komen straks hier in het stadion. Ik zag uh, wat beelden voorbij komen uit de binnenstad... waar het redelijk rustig is in Alkmaar... waar het grote plein en het waagplein wel even is afgesloten. Ik weet niet of dat uh, komt doordat het wat onrustig dreigde te worden... of omdat er gewoon te veel mensen stonden daar. Wat wel leuk is dat er ook twee uh, volle bussen komen uit het Belgische Bassevelden. Onder aanvoering van de vader van Maarten Martens, de Belgische speler van AZ. Die ooit begon bij Anderlecht, daar 11 minuten speelde in het eerste en vervolgens niet goed genoeg werd bevonden. Zijn vader heeft het uh, ja, halve dorp, als ik het een dorp mag noemen tenminste, maar dat weet ik helemaal niet zeker. Ik wil geen ruzie krijgen met, uh, met de Belgen. Het halve dorp gemobiliseerd. Komen we met bussen hier naartoe. Hij is uh, ook voorzitter van de Maarten Martens fanclub. Dus wat dat betreft heeft Maarten Martens steun van uh, Belgen. En die Belgen zijn voor de verandering voor AZ vanavond. AZ Anderlecht, Ajax, Manchester United om 7 uur... te horen op deze zender Radio 1. KPN heeft deze week 450 meldingen ontvangen... van mensen die zeggen financiële schade te hebben geleden... door het afsluiten van hun e-mail. Vandaag moet Ilko Blok... dat is de voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN... in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven... over al die beveiligingsproblemen bij de provider. Want een half miljoen mensen heeft inmiddels... het wachtwoord aangepast, aan moeten passen. Jeroen Wollars sprak met Blok. Het komt niet vaak voor dat de CEO van KPN en Hoogste Eigen Persoon Kamerleden komt inlichten over wat er gebeurd is. Wat gaat u ze precies vertellen? We gaan ze vertellen wat er de afgelopen uh, weken allemaal gebeurd is, welke maatregelen we genomen hebben en uh, hoe we verder gaan. U doet dat achter gesloten deuren, waarom is dat? Omdat we met de Kamerleden een aantal uh, zaken willen delen die we uh, als vertrouwelijke beschouwen. We gaan even terug naar halverwege januari. Hè? Toen het allemaal gebeurde, er gaan veel geruchten over die precieze omvang van, van het hek bij u. Hoe groot was het nou? nou het was een hek die uh, vrij omvangrijk uh, was. Waar we ook uh, maatregelen opgenomen hebben om uh, de omvang uh, beperkt te houden. Er zouden mensen zijn die klantgegevens van u in handen hebben. Wat weet u daarvan? Nou, tot nu toe zijn er geen klantgegevens uh, van KPN uh, op het internet uh, verschenen. En we hebben ook zodanige maatregelen genomen. Dat we het vertrouwen hebben dat dat ook zo blijft. U zegt vaak achter elkaar, we hebben maatregelen genomen. Betekent dat dat ik als KPN-klant er nu vanuit kan gaan dat mijn gegevens veilig zijn? We hebben er alles aan gedaan om het zo veilig mogelijk als kan te maken. En daar zijn we nu van uh, uh, uh, overtuigd. U weet dat zeker? In zo'n situatie als waarin we nu zitten, hè, waarbij je met een open internet te maken hebt, kan je nooit 100% uh, zeker zijn. Maar we hebben wel alle maatregelen genomen die je kan nemen om het zo veilig mogelijk te maken. We hebben mensen snel op de hoogte gebracht van het lek. Toch heeft dat een week geduurd. Hoe kan het dat u een week wacht voordat u de autoriteiten op de hoogte stelt? Uh, we hebben, uh, als het om de communicatie gaat, ook afgelopen uh, maandag aangegeven... dat we daar een aantal dingen in het vervolg anders zouden doen. En dit is er een uh, uh, van de autoriteiten hadden eerder op de hoogte gesteld moeten worden dan dat we dat gedaan hebben. Want u zit als voorzitter van uh, de Cybersecurity Raad... Uh, letterlijk naast Erik Akenboom, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Ja, die u niet op de hoogte hebt gesteld. Dat is toch een beetje gek. Ja, dat klopt. En uh, als ik terugkijk uh, wat we hiervan geleerd hebben... is dat met name op dit aspect we het volgende keer uh, anders zullen doen. Ja, ja. Kunt u nog wel voorzitter van die raad zijn? Ja, ik denk het wel. Denkt meneer Akenboom en anderen er ook zo over, denkt u? Ja. U gaat zo meteen die vergadering in. U gaat ze daar een en ander vertellen. Wat verwacht u van hen? Wat kunnen de Kamerleden voor u doen? Dat ze één, uh, verduidelijking vragen op waar ze verduidelijking over willen hebben. En dat we ook een gesprek met de Kamerleden hebben over de breedheid van dit uh, onderwerp. Hoe bedoelt u? Het gaat natuurlijk ja, nu om KPN, maar als je kijkt wat er de afgelopen dagen nog naar buiten toe gekomen is... hebben we ja, ook met een breder aspect te maken dan alleen maar uh, KPN. Je bedoelt, andere bedrijven worden ook gehackt? Er, er is vanuit Nederland een breder issue dan alleen maar het KPN-issue... waarbij ik niet voor de verantwoordelijkheid van KPN wegloop. Maar laatste vraag dan. Wilt u dan dat de Kamerleden daar meer aandacht voor hebben en met bijvoorbeeld maatregelen komen? Ja, ik denk dat het niet alleen gaat om de Kamerleden, maar ik denk dat we in Nederland meer aandacht moeten hebben voor bewustheid en alertheid op cybersecurity gebied. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Verschillende gezaghebbende economen vinden het welletjes. Griekenland heeft genoeg bezuinigd. De Duitse omroep ARD wijdt er een artikel aan op zijn website. Onder andere de Amerikaanse econoom Dennis Snower vindt het onverstandig... dat Griekenland nieuwe bezuinigingen moet gaan doorvoeren. Economisch gezien is de bodem wel bereikt in Griekenland. Snower en met hem diverse andere economen zeggen dat verdere besparingen... de economische crisis in Griekenland verder zullen versterken. En dat is geen manier om een land er weer bovenop te helpen. Het is beter, zegt hij, om de afbetaling van de staatsschuld afhankelijk te maken van het bruto binnenlands product. Verder zou Griekenland 20 tot 30 jaar moeten krijgen om zijn schulden af te betalen, zegt Snower bij de ARD. Als het sneller zou moeten, is het lang bankroet en krijgt het geen kans om economisch te groeien. De olieprijs piekt uit angst voor een acute boycott door Iran. Dat schrijft Energiehandelsblad Handelsblad in een analyse. Was het een serieus schot voor de boeg, een warrig dreigement, een test of gewoon een manier om geld te verdienen? Gisteren steeg de prijs van een vat een ruwe brandolie even tot bijna 120 dollar per vat. Dat is het hoogste niveau in een half jaar. Handelaren schrokken van het bericht op een Iraans tv-station dat Iran al per direct de export van olie naar zes Europese landen waaronder Nederland, had stopgezet of het, het snel zou gaan doen. Na een officiële ontkenning uit Iran zakte de olieprijs een paar dubbeltjes... maar vanochtend stond hij weer boven de 120 dollar per watt. Bluff, zegt een Amerikaanse expert, bedoeld om de olieprijs op te drijven. Iran zou alleen zichzelf schaden, want het is voor de helft van het nationaal inkomen... afhankelijk van die olie-export. De Europese Unie besloot vorige maand om per 1 juli een olieembargo in te stellen tegen Iran. Dat gaf Teheran natuurlijk wel ruim de tijd om terug te pesten. Het Parool heeft de helft van de voorpagina ingeruimd voor nieuws over het Parool. Het gaat over de toekomst van de Amsterdamse zender AT5. Het voortbestaan van het tv-station is voor de komende tien jaar veilig gesteld. De gemeenteraad van Amsterdam stemde gisteren in met de overname van AT5 door RTV Noord-Holland, de AVRO en door het Parool. Het commissariaat voor de media moet de overname nog wel goedkeuren. De combinatie wil vanaf 1 juli dagelijks 1 uur stadstelevisie maken. Helaas verliezen waarschijnlijk wel 40 van de 60 medewerkers hun baan. De andere betrokkenen zijn wel blij dat alle tegenslagen voor AT5 nu eindelijk verleden tijd zijn. Koning Albert heeft vorig jaar 110.000 euro besteed aan landgenoten in de problemen. 500 Belgen kregen ieder rond de 200 euro. Dat valt te lezen op de website van de VRT. Het gaat om Belgen die de koning een brief stuurden omdat ze het financieel moeilijk hebben. Zij kregen eenmalig financiële steun van de koning. Ja, de koning kreeg vorig jaar 10.000 bedelbrieven. Een kwart meer dan er voor het begin van de economische crisis in 2008 binnenkwamen. Elk lid van het Belgisch Koningshuis krijgt brieven, zegt een woordvoerder bij de VRT. Ze kunnen die niet allemaal beantwoorden. Daarvoor heeft het paleis een zogeheten sociaal secretariaat. Economie website Z24 wijst ons op een verkooptrucje van Albert Heijn. De luxe hagelslag van het luxe huismerk lijkt goedkoper dan de premium hagel van de Ruiter. Maar dat is niet zo. Het pak hagelslag van Albert Heijn is groter dan die van de Ruiter. Maar bevat wel veel lucht en minder hagels. En wie die kleine lettertjes onder het schap kan lezen ziet dat de hagelslag van het huismerk per kilo bijna 1,90 euro duurder is dan die van het A-merk. Maar huismerkproducten zijn toch altijd goedkoper dan het aanmerkt? Vraagt Z24. Nee, zegt Albert Heijn, dat geldt niet voor het luxe huismerk... waar de hagelslag onder valt. Dat is allemaal uitgezocht dus bij Z24. We gaan morgenochtend, morgenochtend bij het ontbijt eens even testen hoe dat precies zit. Na zes uur gaan we het hebben over een oproep van Ban Ki-moon... de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... om te stoppen met de acties in Syrië. Daar worden misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Volgens hem. Tot zo.